Ja, ze is dood. Wat moet ik doen? Lisa Vieta, Ik moet Lisa Vieta vinden. Anders kom ik nooit meer uit het ongelukkige huis. Wie is Stijn. Ik ben het. Ben je erop? Ja. Waar kom je vandaan?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 Hier zijn je brieven. Neem je alsjeblieft mee. hier. En nu uit mijn ogen. Zonde. Al die brieven voor niets geschreven. Ik had mijn fortuin kunnen maken.